Oké, okay, ik ga verder waar ik gebleven was. De brieven van Paulus aan Timotheus. Die hij zijn zoon noemt. Nee, vandaar ook de titel van de preek: De Zoon van Paulus. Dit is deel 3. En het gaat dan over de tweede brief. En dat is dus een geheel. Dus de hele brief van 2 Timotheus. Die behandelen we vanmiddag. Paulus, door de wil van God, schrijft hij. Een apostel van Yeshua de Messias. Dus Paulus, die was geen discipel. Maar toch beschouwt hij zichzelf als een apostel van Yeshua de Messias. Omdat hij na de hand eigenlijk tot geloof gekomen is. En in het groepje apostelen gevoegd is. En niet zomaar, nee dat schrijft hij ook. Door de wil van God. Hij is op de weg naar Damascus, is hij tot geloof gekomen. In zijn kraag gegrepen zou je zeggen. Is hem Yeshua geopenbaard en dat was van dermate betekenis dat Paulus echt om was. Paulus die een vervolger was van de gemeente, die dacht dat hij het goede deed door mensen op te pakken, ze Yeshua af te laten zweren, deed ze dat niet, werden ze in de gevangenis geworpen of nog erger, die er ineens achter komt dat hij de Zoon van God vervolgt. En dan zegt hij met het oog op de belofte van het leven dat in Yeshua de Messias is. En dat had hij dus gemerkt. Dat in Yeshua de Messias het leven lag. Dus hij was niet zomaar iemand aan het achtervolgen. Maar hij was eigenlijk het leven van Israël was hij aan het vervolgen. En aan wie is die brief gericht? Nou dat is duidelijk hè. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon zegt hij. En dan geeft hij ook de zegenbeden mee. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader en van Yeshua de Messias onze Heer. Hij zegt niet van God de Vader en God de Zoon. Wat tegenwoordig in alle kerken klinkt. Dat hebben ze niet van Paulus. Sterker nog, dat hebben ze niet uit de Bijbel, want het staat niet in de Bijbel. En dat hebben ze tussengevoegd, helaas. Maar het staat er niet. Er staat, nergens is dat geschreven zoals gezegd wordt. Paulus zegt, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Yeshua de Messias onze Here. En hij is onze Here, maar hij is niet onze God. Ja. Ik dank God, zegt Paulus, die ik van mijn voorouders aan dien met een rij geweten. Nou dat is opmerkelijk hè, want hij heeft de gemeente vervolgd. En daar heeft hij behoorlijk veel last van. Dat getuigt hij ook in andere brieven. Daar gaat hij best wel onder gebukt dat hij dat gedaan heeft. Maar Toch zegt hij ergens, maar ik wist het eigenlijk ook niet. Ik dacht dat ik eigenlijk het goede deed. Ik heb het uit onwetendheid gedaan. Dus ik heb gezondigd. Sterker nog, hij zegt dat hij de grootste der zondaren is. Maar toch heeft hij een rein geweten. En hij dient hem... ...in het rijtje van zijn voorouders. En hij denkt zonder ophouden aan Timotheus nacht en dag. Wij zeggen altijd dag en nacht. Paulus begint bij de nacht. En waarom begint hij bij de nacht? Ik denk dat daar weer een les in ligt... ...omdat Yahweh begint met de, dag, met de nacht. De dagen van Yahweh beginnen op de avond. Van zonsondergang tot zonsondergang is het de dag van God... Dus onze uitdrukking is fout. Is niet bijbels. Nacht en dag hoort het te zijn. Dat is de instelling van Yahweh. Wanneer ik aan uw tranen denk, zegt hij. Nou, daar staat helaas niet bij waarom. Waarom Timotheus zoveel tranen plenkt. Geen idee. Er staat nergens, heb ik iets kunnen vinden, waarom Timotheus zo geëmotioneerd is. Maar dat is hij wel. Want anders had Paulus dat niet geschreven, denk ik. Paulus verlangt er wel naar vurig hem te zien. En ik denk ook dat dat zeg maar, de vader zoon relatie is die hij aangeeft. En waarom? Om met blijdschap vervuld te worden. En niet alleen Paulus die dan met blijdschap vervuld wordt... maar ik denk dat Timotheus ook met blijdschap zal vervuld worden... op het moment dat hij Paulus weer ziet. Want hij heeft nogal een missie gekregen, Timotheus. Hij is op pad gestuurd naar andere gemeenten om die gemeente op te bouwen, om die gemeente sturing te geven... om ze lessen te geven. En hij was nogal jong. Vandaar dat Paulus ook zei... niemand verachtte uw jonkheid. En ik denk dat daar misschien wel iets mee te maken heeft. Dat hij af en toe denkt dat hij het niet aan kan of zo... of dat hij te veel belast wordt. Maar hij heeft behoorlijk wat emoties blijkbaar. En Paulus die verlangt daarna om hem daarin te helpen en hem te zien. Dan gaat hij een stukje in op het geloofsleven van Timotheus. En dan blijkt dus dat hij dat gezin al langer kende. Want hij zegt, daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. Dus hij erkent dat Timotheus het ongeveinsde geloof heeft. Dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. Dus hij heeft die gekend, denk ik dan. Want hoe, hoe weet hij dat anders? Dus hij heeft met die grootmoeder gesproken... en erkent dat het ongeveinsde geloof in die grootmoeder was. En ook in uw moeder Eunice. Nou, dat zijn dus drie mensen uit de geslacht... die zo in een rijtje staan van het ongeveinsde geloof. En dan krijg je een tweede bevestiging en hij zegt... en ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Hij begint ermee dat het ongeveinsde geloof in u is, dus in Timotheus is en hij bevestigt dat nog een keer van ik ben ervan overtuigd dat dat ongeveinsde geloof ook in u woont. Nou, dat moet een enorme bevestiging zijn voor Timotheus. En misschien dat dat ook wel wat geholpen heeft aan zijn tranen. Daarom herinner ik u eraan, de genadegave van God die in u is en die is niet zomaar gekomen, maar die is er gekomen zegt Paulus. Door de oplegging van mijn handen. Dus die genadegave die hij gekregen heeft om dus te dienen in de gemeentes, is gekomen door de oplegging van mijn handen. En daarom staat er ook, leg niet iemand zomaar de handen op, want dat heeft wel een bepaalde betekenis. En wat moet hij doen? Hij moet dat herinneren om die genadegave aan te wakkeren. Dus je moet ze ook steeds eigenlijk blijven ontwikkelen. Je moet eraan blijven herinneren. Je moet eraan werken. Want anders dan zou het gaan afzwakken. Althans, dat lees ik eruit. Dus hij moet eraan herinneren blijven om die genadegaven aan te wakkeren. Net als dat je een vuurtje moet aanwakkeren. Het kan op een gegeven moment heel langzaam branden. Wat extra zuurstoffen erbij en het wakkert aan. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid... maar, zegt Paulus, van kracht en liefde en bezonnenheid. Nou zou dat iets te maken hebben met waar Timotheus mee zat? Dat, omdat hij zo jong was, dat hij dat heel erg tegenop zag om iedere keer naar een andere gemeente te gaan... en dan met autoriteit te moeten spreken tegen die mensen... die misschien twee of drie keer ouder waren als hem om ze voor te lichten hoe een gemeente opgericht werd... hoe een gemeente bestuurd werd. Paulus zegt in ieder geval... ga in kracht en liefde en bijzonderheid. Want dat is iets van God wil dat je doet. En niet met vreesachtigheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heeren en ook niet voor mij. Oh, wacht even. Zijn gevangenen. Dus, nou, dus ook daar had hij blijkbaar last van. Dat hij zich heel snel schaamde. voor dingen waar hij voor uit moest komen. Maar leidt met mij verdrukking om het evangelie. overeenkomstig de kracht van God. Dus ik heb toch het idee dat Timotheus best wel. Ja, een beetje bescheiden was. Het niet zo makkelijk vond om op de voorgrond te treden. Ook waarschijnlijk in verband met zijn jeugd. En dat Paulus dit schrijft om hem echt een hart onder de riem te steken. Joh. Sta nou in de kracht van God en schaam je er niet voor. Ja? Want God heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Het is niet zomaar Timotheus. Je bent niet zomaar daar neergezet op de plek waar je neergezet bent maar je hebt een heilige roeping gekregen. Niet overeenkomstig onze werken. Het gaat dus niet om iets wat wij verdiend hebben... of waarin wij zo goed waren. Nee, overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade... die ons gegeven is door Messias Yeshua. Voor de tijden der eeuwen. Dus al vanaf het allereerste begin... heeft God al bepaalde plannen gemaakt... En in die plannen komen wij dan voor. Ook al zijn die plannen heel lang gemaakt. ze komen nu pas openbaar, zegt hij. Ze zijn nu pas geopenbaard geworden... door de verschijning van onze zaligmaker Yeshua de Messias. Dat was natuurlijk niet van tevoren... maar dat is nu pas geopenbaard geworden. En wat heeft Yeshua de Messias gedaan? Die heeft de dood teniet gedaan... want hij is opgewekt ten eeuwige leven... En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dus daar wordt ook over verteld. Tot op de dag van vandaag wordt het evangelie van Yeshua de Messias... wordt kenbaar gemaakt aan de mensen. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Paulus is op pad gestuurd door Yahweh en door Yeshua... Als prediker, apostel en als leraar van de heidenen. En hij heeft dus op een van zijn reizen heeft hij ook Timotheus aangesteld om mee te werken. En ook hem opgeleid zou je kunnen zeggen om als prediker en leraar van de heidenen les te gaan geven. Er staat nergens dat Timotheus ook apostel is geworden. Hij is een onderwijzer en een leraar geworden, een prediker. Daarom, zegt Paulus, onderga ik ook deze dingen. Hey, Paulus is natuurlijk, nou, hij heeft een heel lijstje genoemd hè, van wat hij allemaal meegemaakt heeft. Schipbreuk geleden, hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is zoveel keer gegezeld, uh, gestenigd. Nou, ja, hij heeft een heel rijtje opgezet van wat hij allemaal meegemaakt heeft. Allemaal dingen. Waarom? Omdat hij een prediker is van het evangelie. Daarom onderga ik ook deze dingen, zegt hij. Maar ik schaam mij niet. Zegt Paulus, ik schaam mij niet, want ik weet waarom ik het doe. De openbaring die hij gehad heeft, was zo ontzettend overtuigend en krachtig, dat hij weet en echt staat in deze dingen en zich daarvoor niet schaamt. Hij is de schaamte voorbij. Want ik weet wie ik geloofd heb, zegt hij. En ik ben ervan overtuigd dat hij bemachtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dat is dan de dag van de grote opstanding. Dus hij doet het allemaal niet voor niets. Hij doet het met name voor het pand dat weggelegd is bij Yahweh... tot op de dag van de grote opstanding. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt... in geloof en liefde die in Messias Yeshua zijn... Geen dwaze woorden, geen rare woorden. Nee, de gezonde woorden. Die heeft Paulus gesproken tegen Timotheus. Die heeft Timotheus gehoord van Paulus. En ook niet zomaar. Nee, daarom zegt hij ook iedere keer... hij is een geliefde zoon. Hij heeft gesproken in geloof en in liefde. En in welke liefde? In de liefde die van Yeshua de Messias is. Bewaar door de Heilige Geest... ...die in ons woont, zegt Paulus, het goede pand dat u is toevertrouwd. En wat is dat goede pand? Dat is het evangelie van het koninkrijk van God. Dat is het goede pand wat Paulus heeft toevertrouwd aan Timotheus. Hij zag wat in Timotheus. Hij zag ook de lijn van de geslachten in het gezin van Timotheus, waar hij vandaan kwam. En hij heeft dus dat goede pand, het vertellen van het koninkrijk van God, toevertrouwd... Aan Timotheus door de Heilige Geest, want Hij is niet zomaar uitgekozen. Dit weet u dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Nou, dat is heftig, hè. Daar wonen nogal wat mensen hè, in Azië. Allen die in Azië zijn, hebben zich van mij afgekeerd. Tot hen behoren Figelis en Hermogenes. Ik vind dat een heftige boodschap. Want je zou bijna gaan denken dat Paulus helemaal in zijn eentje daar opereert. Er is helemaal niemand meer die zich bekommert om Paulus. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat zien we straks. Dat er toch nog een aantal mensen zijn die bij hem zijn. Maar het is wel een beetje een heftige boodschap. Hè? Een beetje, ja, beetje depriekling het eigenlijk. Hè? Van iedereen heeft mij verlaten. Iedereen heeft... Uh... We kennen nog iemand die dat zei hè? op een gegeven moment. Hm? Yeshua. ja, maar nog iemand, hè? een van de profeten. Hè? Elia zei het ook, hè. Ik ben de enige overgeblevene. En dan zegt Javet, de enige. Er zijn er nog 7000, joh. Heb je het over? Jeremia. Sorry? Jeremia. Jeremia. Jeremia zei ik ook. Zij dat ook, ja? Ja, Elia had ik al, hè. Ja. Mogen Javet aan het huis van Oniscivorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Nou, hier zie je al dat er toch wel mensen waren die betrokken waren bij Paulus, die hem geholpen hebben, gesteund hebben. En niet zomaar, maar ook vaak bemoedigd, ook financieel ondersteuning heeft gegeven, opdat hij door kon gaan met zijn werk. En wat voor Paulus heel erg belangrijk was, hij heeft zich niet geschaamd voor het feit dat Paulus ook in de gevangenis terechtkwam. En dat gebeurt nog alles, hè. Als mensen denken van ja, die wordt, uh, moet kijken wat hem, wat hem overkomt, hè? die wordt er niet gezegend door ja, kom niet, toch? Moet kijken wat, die, uh, wat er hem overkomt. Dat is een beetje tegen de wereld in, hè? Als je echt zeg gezegend wordt, dan heb je nou ja, van alles en nog wat, hè? rijk aan aardse goederen. God heeft daar een andere regel voor. Paulus zat in de gevangenis, maar hij werd wel gezegend. En hij komt mensen tegen die er overheen kunnen kijken. En die dan ook zien dat Yahweh barmhartigheid geeft aan Paulus door die mensen. En hij bidt dan dat Yahweh ook die barmhartigheid aan die mensen teruggeeft. Die zich hebben ontfermd over hem. Integendeel zegt hij, die Onisiphorus, toen Paulus in Rome aangekomen was. Toen hij dus in gevangenschap naar Rome gebracht werd... Heeft die Onisivores, heeft hem ijverig gezocht. En heeft Paulus ook gevonden. Nou, Rome was natuurlijk een enorme wereldstad. En ik denk ook niet dat Paulus is op een gegeven moment ergens in een huis gaan wonen. Hij mocht daar gaan wonen, hij mocht die mensen vrij bezoeken. En ik kan me indenken, als je daar zeg maar in Rome komt, dat het toch eventjes zoeken is van... Ja, waar zit zo iemand, hè Paulus? Ik denk niet dat ze een stratenplan hadden toen. hoewel dat weet ik niet eigenlijk, maar... In ieder geval, hij heeft hem wel gevonden en hij heeft hem dus ondersteund. Nogmaals vraagt hij Yahweh om hem te geven de barmhartigheid bij Yahweh op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, doet u zelf het beste. Dus daar is Timotheus getuige van geweest. Dus niet alleen in Rome heeft hij hem ondersteund, ook in Efeze heeft hij, zeg maar, dus Paulus gediend. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Messias Yeshua is. Hij blijft bezig om Timotheus te ondersteunen en ook te bemoedigen. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Ik denk dat dit een van de regels is die Paulus zelf ook toevertrouwd heeft, die Paulus zelf ook gebruikte in het uitdelen van zijn onderwijs aan andere mensen. getuigen dat hij dus Timotheus en Titus heeft uitgekozen... om eigenlijk het werk voor te zetten wat Paulus begonnen is. Dus Paulus heeft ook gekeken... naar trouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen... en daaraan het evangelie toevertrouwd. En het onderwijs wat nodig was om ook het onderwijs uit te voeren. En... Timotheus was niet de enige, maar hij is aanwezig geweest, terwijl er dus het evangelie gepredikt werd aan vele mensen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Yeshua de Messias. Nou, dan zie je eigenlijk gelijk uit de roeping die Timotheus krijgt, is er niet zomaar eentje. Nee, hij wordt dus eigenlijk geroepen om dus strijd te gaan leveren. Het is niet zomaar een vriendelijk beroepje, van joh, je gaat het evangelie preken en dan... Heb je het gehad, dan sta je boven de mensen, zoals dat tegenwoordig vaak is in de kerken. Ze staan op een kansel, hoog verheven, iedereen moet naar hen opkijken. Dat is niet zoals Paulus het deed. Paulus was een goed soldaat die strijdt voor het koninkrijk van God. Niemand, zegt Paulus, die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud... ...opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft... Als jij natuurlijk ingehuurd wordt als soldaat, maar je moet zelf gaan zorgen voor je mondvoorraad en voor je, alles wat je nodig hebt zeg maar, om die dienst uit te voeren, ja, dan kom je niet eens met dat strijden toe. Dan ben je zo gefocust op alles wat je nodig hebt om te kunnen overleven. Dat de strijd voeren wordt dan eigenlijk een bijzaak. En dat moet de hoofdzaak zijn. En daarom zegt Paulus Timotheus: maak je geen zorgen over je levensonderhoud. Dat behoort niet tot jouw taken. Jouw taak is dienen in het leger. Soldaat zijn. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt. Nou dat kennen we. Hè? Dat hebben we ook afgelopen week. Hebben we dat meegemaakt. Wanneer was dat afgelopen week dacht ik. Hè? Die vrouwenvoetbal. voetbal. we moest er even aan denken. Vanmorgen dat Angst zegt. Hè? Als je zeg maar, die enorme menigte ziet. nou Als je dan ziet zeg maar, wat zo'n huldiging teweek brengt hoeveel mensen er dan op de been komen... en die dan urenlang staan te wachten... doordat ze dan op het podium verschijnen. En dat stelt niks voor. Want het zijn afgoden. Het zijn een stel... Hey, meiden die een wedstrijd winnen... en die worden echt als goden vereerd. Klopt. Maar dat zal heel wat anders zijn... als Jeshua terugkomt. Als je dat gaat indenken... van hoeveel mensen er dan zullen staan... en zullen juichen... Ja, die, al die, die bijeenkomsten die voor die wedstrijden, dat valt helemaal in het niet. In ieder geval, de aantallen die ze nu genoemd worden, die vallen in het niet straks bij de aantallen die hem zullen verheerlijken. Mijn droom is hem om ook daarbij te staan met mijn chauffeur en mee te mogen blazen. Dat lijkt me helemaal geweldig. Maar die wedstrijd waar Paulus het over heeft, dit gaat dus over de Olympische Spelen... Daar is Paulus ook, dat was toen al, en daar is Paulus bij geweest. Dat zie je als je goed die brieven van Paulus leest, dan hij heeft het er regelmatig over dat iemand zijn lichaam traint als je zeg maar, het doel wil halen. En dat je dus eh, nou ja, allerlei regels, hè, dat zegt hij hier ook, hè, je moet je spelregels in acht nemen. En hij heeft het over een krans. En dat was zeg maar, bij de Olympische Spelen, was dat toen. Hè, dan kreeg je een lauwe krans als je gewonnen had. En daar kon er maar één winnen. Dat is nog steeds zo, hè? er kan er maar één winnen. Je hebt nog wel een tweede en een derde, maar dat stelt eigenlijk niks voor. Het gaat eigenlijk over de hoofdprijs. En daar heeft Paulus het ook over. Als je deelneemt aan een wedstrijd, dan wil je winnen. Want dat is het kenmerk van een wedstrijd. En je krijgt geen krans als je de spelregels niet in acht hebt genomen. Dat is nog steeds zo. Alhoewel er wel eens wat mee gesummeld wordt. Maar in principe, als je de spelregels niet in acht neemt krijg je geen krans. De landbouwer... hij springt van het ene naar het andere... maar het gaat nog steeds over hetzelfde onderwerp... de landbouwer die zware arbeid verricht... moet als eerste in de vruchten delen. Nou, wat is nou de gemene deler van deze drie? Het gaat er dus om dat degene die het werk verricht... ook de vruchten daarvan moet kunnen krijgen. En dat ligt best wel eens onder vuur... ...omdat er heel veel mensen zijn, met name in de evangelische kringen ook... ...die zeggen, ja, je hebt het voor niks gekregen, dan moet je het ook voor niks uitdelen. Dus als jij een prediker, dan heb je die woorden voor, voor niks gekregen en dat klopt. We hebben alles gekregen van Yahweh, van dan moet je het ook gratis uitdelen. Ik heb er wel eens behoorlijk wat discussies over gehad met mensen... ...die dan uh, beroepen uitvoeren en zeggen, joh, dat heb je ook gratis gekregen... Je hebt toch ook je gave gekregen om als, nou ja, zeg maar, als boekhouder, als ICT'er of wat ook... ...je werk te doen. Werk jij dan ook gratis dan? Nee, natuurlijk niet. Dat is mijn werk. Ja, ik zeg maar als nou een prediker het zijn werk is... ...moet hij dan gratis? Ja, maar dat heeft hij van God gekregen. Ik zeg, en jij niet? Dat is toch een rare kronkeling die je hebt? Ik zeg, Paulus schrijft er heel anders over. Ja, maar er staat ook dat als je het gratis neemt... ...ik zeg, Yeshua zegt, want daar komt het vandaan... ...die heeft twee dingen... Die stuurt ze 70 discipelen erop uit... om het koninkrijk van God te gaan verkondigen. En dan zegt hij dat ze overal naar binnen moeten gaan... en moeten mee eten en niet moeten vragen waar het vandaan komt. Maar ze eten gewoon mee in de huizen. Maar het tweede is... Genees de zieken, wek de doden op. En dan zegt hij... hetgeen wat je gratis gekregen hebt, daar mag je geen prijs voor vragen. Dus waar gaat het over... Dan gaat het over het genezen van zieken en het opstaan van doden en noem maar op. En daar kun je zelf niks aan doen. Voor een preek moet je je voorbereiden, moet je studeren. Maar om iemand te genezen, dat is gewoon in gebed opdragen aan Yahweh. Jij geeft die genezing niet. Dus daar kun je ook geen geld voor vragen. Dus ik vind het heel logisch eigenlijk. Dus die scheiding die er ligt. Blijkbaar hebben heel veel andere mensen daar moeite mee. Ik denk als je goed bestudeert wat er staat, dan is het heel duidelijk... je gaat geen geld vragen voor gaven die eigenlijk direct van God afkomen. En als je moet bestaan van het preken of van het koninkrijk van God... dan hoor je daar ook gewoon betaald voor te worden. Denk na over wat ik zeg, maar laat die Java u inzicht geven in alle dingen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Je kunt natuurlijk zelf een hele hoop dingen op een rijtje zetten... En denk ik dat dat logisch is, maar betrek Yahweh wel in deze dingen. En vraag ook of hetgene wat jij bedacht hebt, of dat klopt, met wat Yahweh voorschrijft. Houd in gedachte dat Yeshua de Messias uit de doden is opgewekt. Af en toe denk ik, ik heb van de week ook tegen Annemiek gezegd, van... Het is net alsof Paulus eigenlijk ja, nog maar net die brief geschreven heeft. Hij is zo ontzettend actueel. Omdat er zoveel dingen in staan die, eigenlijk zo het, ja, die je zo over de gemeente zou kunnen leggen. Houd in gedachte dat Yeshua de Messias uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David. Overeenkomstig mijn evangelie. Nou dat vond ik verrassend. Ik denk, Paulus doet nou net alsof hij dat van tevoren had geprofiteerd. Dat Yeshua dus zou... Overlijden en opste, zou staan uit de doden of opgewekt worden. Niets is minder waar, want hij heeft hem pas ontmoet... toen hij dus op de weg naar Damascus was. En toch zegt hij, het klopt helemaal met mijn evangelie wat er gebeurd is. En daar heeft hij gelijk in, want het evangelie, dat bestond al. Dus het is niet Paulus die daarmee begonnen is. Hij verkondigt alleen het evangelie. En daarom zegt hij, het is mijn evangelie. Maar het evangelie, dat bestond al... En dat was ook al gepredikt door Yeshua zelf. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag ik zelfs boeien als een misdadiger. Hij zit gewoon in de gevangenis en hij is gebonden. Maar, zegt hij, het woord van God is niet gebonden. Dus ook al zit hij zelf in de boeien, dat wil niet zeggen dat hij dan ook de mond gesnoerd is. Nee, hij mag vrijelijk het woord van God preken. Sterker nog, hij mag ons. Vangen wie hij wil, staat er. Er wordt hem niets in de weg gelegd, alleen hij is dus gevangen. Hij mag niet Rome uit, maar hij mag wel het woord prediken. En hij mag mensen uitnodigen in zijn huis. Dus eigenlijk het, het woord van het koninkrijk, dat is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid en Messie Yeshua zouden verkrijgen. Met eeuwige heerlijkheid. ...als uiteindelijk doel. Dus wat er ook gebeurt met Paulus... ...en hij heeft een hele lijst geschreven... ...van wat hem is overkomen... ...alles verdraagt hij... ter wille van de uitverkorenen. En hij zegt het op een gegeven moment ook... Hè, ...dat hij met name dus voor de uitverkorenen... ...uit het geslacht van de Israëlieten... ...dat hij zegt op een gegeven moment... ...dat hij dus heel graag zijn eigen zaligheid zou willen opgeven... ...om hun zeg maar dus... ...tot behoud te krijgen... Nou, dat werkt niet. Dat staat ook heel duidelijk in het Oude Testament dat het zo niet werkt. Maar dat is voor hem wel een beweegreden om allerlei dingen te ondergaan. Opdat misschien mensen geraakt worden... en ook daardoor overgehaald worden tot het Koninkrijk. Dit is een betrouwbaar woord, zegt hij. Want als wij met hem gestorven zijn... Zullen wij ook met hem leven? Het is niet zomaar. Hey? Yeshua is ook niet zomaar opgewekt. Als hij niet opgewekt was. Dan zijn we de armzaligste van alle mensen. Zegt Paulus. Maar nee hij is opgewekt. En als wij met hem gestorven zijn. In de doop. En we opstaan in een nieuw leven. Dan zullen wij ook met hem leven. Nou, Dat is een enorme troost. Ook voor degenen die al gestorven zijn. Als wij volharden. Zullen wij ook met hem regeren? Als we hem verlogenen, daarentegen, zal hij ons ook verlogenen. Gaat er niet te veel op in, maar wij kennen dat onderhand. Nee. Het is natuurlijk wel een hele trieste boodschap, maar het is wel zo. Als we hem verlogenen, zal hij ook ons verlogenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen, dat kan gewoon niet. Zijn wij altijd trouw? Nee, wij zijn ook wel eens ontrouw. Maar we hebben één hoop. Hij blijft getrouw. En hij verloopt zichzelf niet. Waardoor wij dus steeds terug mogen komen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering. En bezweer hun. Dus dat is niet zomaar wat zeggen. Maar bezweer hun. Ten overstaan van de Heer. Dat zij geen woordenstrijd voeren. Die nergens toe dient. Dan tot de ondergang van de hoorders. Je hebt bepaalde woordenstrijden die nergens over gaan. Het gaat over het gelijk hebben, maar die niet echt gaan over de waarheid. En dat heeft helemaal geen zin om die woordenstrijd te voeren. Het dient nergens toe, alleen maar tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om wel beproefd voor God te stellen. Om jezelf wel beproefd voor God te stellen. als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. en die het woord van de waarheid recht snijdt. Het zou natuurlijk heel erg triest zijn. als je natuurlijk als een arbeider in het koninkrijk werkt. en dat je het woord niet recht brengt. Dus je zit dingen te vertellen die niet in het woord staan. Nou, dat doet ons ook ergens aan denken, hè? Het zou zo moeten zijn. dat als iemand het woord predikt. wat niet geschreven staat dat hij dus van de kansel af verwijderd wordt. En ik heb weleens gezegd... tegen een dominee... Van, je zou met een zweeper afgeranseld moeten worden... maar je hebt geen recht om dat te staan. En ik meen het nog steeds hoor. En ik zou het zelf heel graag willen doen... eerlijk gezegd. Want ik vind het een schande. Ik vind het verschrikkelijk dat een dominee begint... dat hij hier namens God staat te preken... en dat hij dus allerlei dingen... die God voorstaat dat hij er eigenlijk in de prullenbak gooit... en zijn eigen mening daarover verkondigt. Zoals bijvoorbeeld de Sabbat. Nee? Allerlei dingen zitten verzinnen om niet te doen wat God gezegd heeft. Zelfs zo erg dat op een gegeven moment een dominee zich zeg maar, luisteren... ik heb zelf een wet gemaakt waaraan de tien geboden moet voldoen. Elke, elk gebod moet dus overal op elke plek in de wereld nageleefd kunnen worden. Hij zei: kan negen kunnen dat... Maar het vierde gebod niet. Want ja, dan heb je bijvoorbeeld de Noordpool heb je een probleem met een zonsondergang en een zonsopgang. Is dat jouw probleem? Dat is niet mijn probleem, denk ik. Ik zeg, dus jij stelt een wet die boven Gods wetten uitgaat. Zeg, dat durf je nu al, hè? En dan nog zeggen dat je dan ook nog eens door God gezonden bent. Ja, ik snap niet wat je op de kansel doet. Echt. Je hoort er gewoon afgeranseld te worden. Je hebt er helemaal geen, geen, geen recht op om dat te staan. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed. Maar ontwijk onheilige inhoudsloze praat. Want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Nou dat zie je eigenlijk overal om je heen. Hè? Er wordt zo ontzettend veel gezwetst eigenlijk. Over allerlei dingen. Zo gauw je over het koninkrijk van God begint. Dan word je gevraagd van je wil weer alsjeblieft ergens anders op beginnen. We hebben helemaal geen zin in je om dat te horen. We willen dat niet. We willen dat niet. Dat staan, als je dan ook nog eens een keer met gelovige mensen gaat beginnen over de Sabbat of over de wetten. Joh, waar heb je het over? Doe even normaal joh. Doe normaal. Wij leven uit genade. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. En dan noemt hij twee mensen die zich daar ook mee bezighouden. Hymenius en Philetus. Er staat verder niks over geschreven. Maar Timotheus waren ze wel bekend, denk ik. Die hielden zich dus bezig met onheilige, inhoudsloze praat. En helaas, nee, wat gebeurt er met die praat, die zaait zich uit. Ook dat hebben we meegemaakt in onze gemeente. Het zaait zich uit in de gemeente als een kanker die niet uit te roeien is. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden... en breken het geloof van sommigen af. Nou, in onze gemeente ging het dan niet over de opstanding. Maar ze hebben wel het geloof afgebroken van sommigen. Daar zijn we getuige van geweest. Helaas. En daarom zeg ik van die brief die Paulus schrijft... die is zo ontzettend actueel. Toch blijft het vaste fundament van God staan... met dit zegel. Ja, we kent wie van hem zijn. Wij weten dat niet. Je kunt iemand op zijn blauwe ogen geloven... maar wil niet zeggen dat hetgeen wat jij voor ogen hebt... dat het klopt met wat in zijn hart is. Ieder die de naam van de Messias noemt... moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Je zou aardig kunnen zeggen... iemand die zich bezighoudt met ongerechtigheid... heeft niks met de naam van de Messias. Maar in een groot huis... zijn niet alle voorwerpen van goud en van zilver... maar ook van hout en aardewerk. En sommige daarvan zijn eervol... En sommige ervan zijn oneervol. Sommige voorwerpen worden gebruikt niet ter ere, maar ter oneer. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een toilet. Dat is ook een voorwerp dat gebruikt wordt in een huis. Maar dat is niet voor een eervol gebruik, maar voor een oneervol gebruik. Terwijl bijvoorbeeld potten die gemaakt worden voor het bereiden van voedsel wel weer een eervol iets is. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt... zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik... geheiligd en van veel nut voor Yahweh. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Dus Paulus vergelijkt de mensen eigenlijk... met de voorwerpen die in een huis zijn. Want als het goed is, dan worden we allemaal ingevoegd... als levende stenen in de tempel voor Yahweh. Als wij ons dus reinigen van alle onreinheid dan kunnen we gebruikt worden voor een eervol gebruik in die tempel van Yahweh. En zijn we van veel nut voor hem, maar ook voor elk goed werk gereed gemaakt. Dan kunnen we nuttig bezig zijn in de tempel. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na... samen met hen die Yahweh aanroepen uit een rein hart... Nou, dit is eigenlijk ook een soort met oproep naar de gemeente om dus samen te komen, zoals ze ook doen. Hè? We komen samen op de Sabbat. En waarom komen we samen om we aan te roepen vanuit ons hart? En dat moet dan Rijn zijn. Verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Nou, Dat was toen dus ook al. Toen werd er ook al blijkbaar heel veel. Discussies opgeworpen over alles en nog wat. Paulus gaat niet in de diepte. Hij zegt niet waar het nou precies over ging. Best wel jammer eigenlijk. Hè? Want vaak heeft hij brieven als antwoord op bepaalde vragen die gesteld worden. Maar weten helaas die vragen niet. Een dienstnet van jaren moet geen ruzie maken. Maar vriendelijk zijn voor alle, bekwaam om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen. Nou dat is moeilijk hè. Ja, amen. Ja, moet je amen opzeggen, dat klopt, helemaal. Maar het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. Soms word je wel eens boos of kwade. Ja? Omdat er onrecht in het spel is. En toch zegt Paulus, je moet geen ruzie maken. Je moet vriendelijk blijven en iemand met vriendelijkheid onderwijzen, terechtwijzen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. En waarom? Misschien dat Yahweh toch nog een bekering geeft, zegt hij. Als jij boos bent iemand anders en je gaat iemand ja, je brandt iemand helemaal af, dan heeft dat eigenlijk, dan weet je eigenlijk van tevoren al: die gaat zich niet bekeren. Maar als je iemand met zachtmoedigheid meeneemt en je zegt, joh, straks heb je fout gedaan. Nee. Nou, iedereen maakt foutjes. Iedereen maakt fouten. Misschien moet je het zo en zo doen. Dan heb je misschien kans dat God in zijn hart grijpt... en dat hij dan toch nog tot erkenning van de waarheid zal komen. En zij we mogen ontwaken uit de strek van de duivel... door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. De duivel is dan gewoon de tegenstander. Het staat ook met een kleine letter. Hè? Het is geen eigen persoon... Dus ze zitten in de strik van de tegenstander. Daar zitten ze levend gevangen. Nou, Paulus wist wat dat inhield, hè? levend gevangen zijn. Die was levend gevangen door die duivels van de Romeinen. En hij hoopt eigenlijk dat als je iemand met zachtmoedigheid onderwijst... dat eigenlijk die strik los zal raken. En dat ze tot erkenning van de waarheid zullen komen. En dat ze dus zich zullen bekeren en dat God in hun hart grijpt... Weet dit, zegt hij, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Nou, Paulus had het al zwaar, hè? Wat ik al zei, hij had een heel lijstje gemaakt van wat hij allemaal al meegemaakt had. Hij zit in een gevangenis, hij is geboeid. En toch zegt hij, van dit stelt nog niets voor, in de laatste dagen. Dan zullen pas de zware dagen aan, met tijden aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Nou, je zou bijna zeggen, wat is nieuw, hè? En dan noemt hij een hele lijst met kenmerken. Nou, en ga er maar na. Als je zeg maar gewoon het rijtje pakt van wat je hoort op het nieuws en zo. Geldzuchtig. Nou, je kunt een hele hoop mensen opnoemen die geldzuchtig zijn. Grootsprekers. Nou, ik noemde er al eentje, hè? Die Kim, uh, Kim Sung uit uh, Noord-Korea bijvoorbeeld, hè? Maar ook Trump heeft er wel een handje van, denk ik. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Nou, dan heb je er al wat, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hij stopt nog niet. Zonder natuurlijke liefde. Nou, de wereld zit er vol van. Ja? Onverzoenlijk. Verzoening is niet meer mogelijk. Het is niet meer mogelijk om over dingen verzoening te doen. Maar kijk naar al de scheidingen die plaatsvinden. Het is... Bijna niet meer mogelijk om als op een gegeven moment iemand gezegd heeft... Van, ...ik wil gaan scheiden, om dan nog zeg maar, een verzoening teweeg te brengen. Helaas, want het heeft een enorme impact op de kinderen. Kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot... ...dan liefhebbers van God... Ik weet niet of Paulus het toen in de gaten had dat hij een soort rijmpje ervan gemaakt had. Maar het is wel frappant, hè? meer liefhebbers van zingenot dan van God. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verlogend. Keer u ook van hen af. Heb er geen gemeenschap mee. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen... die met zonde beladen zijn... ...en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren... Dus ...ze zijn wel bezig met leren... ...maar nooit tot de kennis van de waarheid kunnen komen. Dus nou nooit eens een keer kunnen zeggen van... ...Abba, dit is waar. Dat staat er. Zo staat geschreven. En dat geloven we. Nee. Ze zijn altijd aan het leren... En ze komen met allerlei geestelijke verklaringen, moeilijke verklaringen, dingen die je echt moet geloven. Waarvan je zegt, ja, maar het staat dat nog niet. Ja, maar ja, daar gaat het juist om. Hè? Daarom heet het geloven. Knap. Maar het is niet de kennis van de waarheid. Op die wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. En dat is nog steeds zo. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Jannes en Jambres waren broers die het broederpaar Mozes en de Aaron weerstonden. stonden. Zij bootsten met hun wonderen de eerste wonderen van Mozes na. Dus Mozes komt bij de farao en de farao zegt, wie is die Javé Dat ik hem zou moeten gehoorzamen. En dan zegt Mozes nou, ik zeg je laten zien wie Javé is. En dan gooit ze een staf neer en die staf die wordt een, een slang. En Jannes en Jambres, die... Gooi je dan ook hun staf neer. En die slangen worden dan worden ook slangen. En die worden dan opgegeten door die slang van Mozes. En ook met de melaatsheid was dat zo. En met het bloed. Maar ze zullen het niet veel verder brengen. Want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden. Zoals dat ook bij die twee het geval was. Want wat gebeurt er namelijk? Na de derde plaag, de plaag van de muggen of de luizen. Toen het erop aankwam leven te verwekken moesten hun erkennen dat dat de vinger van God was. Want dat konden zij niet. Zij konden geen leven voortbrengen. En nou zeggen ze, maar dat is dan weer overlevering, dat die twee daaraan gestorven zijn. Dus dat ze zo beladen werden met, uh, met de gevolgen van die plagen, dat hun daar aan overleden zijn. Paulus zegt, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. Dus Timotheus heeft eigenlijk gehoor gegeven aan het onderwijs van Paulus. En is Paulus ook gevolgd in alles wat hij hier opnoemt. Dus in zijn onderwijs, zijn levenswandel, zijn levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. In mijn vervolgingen en lijden. Zoals die mij overkomen zijn. In Antiochië, in Iconium, in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? Zucht Paulus dan. Hey, en zoals ik al een paar keer gezegd heb. Er is een hele lijst die hij opnoemt. En dit zegt hij niet zo vaak. Maar het is wel gebeurd. En uit alle die heeft Java mij verlost, zegt hij. Dus als hij uitgedaagd wordt om mee dwaas te doen, zoals Paulus dat zelf zegt... om een hele lijst te noemen van wat hij allemaal meegemaakt heeft... dan staat dit er niet bij. Maar nu schrijft hij dat wel. Timotheus schrijft hij wel... want ik heb een hele lijst met vervolgingen doorstaan... maar uit alle vervolgingen heeft Java mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Messias, Yeshua... zullen vervolgd worden... Amen, ja. Dus dat is gewoon het kenmerk van het ware, zou je zeggen. Is het nou zo, dat als je vervolgd wordt, dat je dan automatisch een volgeling bent van Messieu en Dat denk ik niet. Het is niet zo dat je op een gegeven moment vervolgd kan worden. En er staat ook ergens van, dat als je vervolgd wordt, dan moet het wel op goede gronden zijn. En niet omdat je bijvoorbeeld wat gestolen hebt, of wat ook voor... Zoals een tijdje terug in het nieuws was. Misschien heb je het gevolgd, misschien niet. Maar er was dus een, een hoge commissaris van politie. Die dus ineens opgepakt werd. Omdat ze erachter achter waren gekomen. Dat die man had een enorme grote schuur had afgehuurd. En dat stond vol met wietplanten. En daar verdiende hij al behoorlijk lang, al jarenlang verdiende hij daar een hele leuke boterham mee. Terwijl hij dus echt een hoge commissaris van politie was. En wat wil nou, en dat wordt natuurlijk breed uitgemeten in dat stuk. Hij was ook nog eens een keer een gelovige. Althans, daar stond hij voor bekend. Hij was een voorganger van de evangelische gemeente. Zijn hele gezin zat ook in die gemeente. Hij was dus opgepakt, zat in de gevangenis. Maar ook zijn hele gezin werd eigenlijk een beetje opgepakt en verhoord. En een van de dochters die dus ook meewerkte in die gemeente. Die zegt dus tegen de... Agenten die hun ondervragen. We hebben niks met jullie rechtssysteem. Mijn vader erkent het Nederlandse rechtssysteem niet. Wij geven alleen maar rekenschap af aan Yeshua. Ja, ik denk je zou gewoon met, achter, met, met terugwerkende kracht heel je salaris moeten terugvorderen. Want jij hebt natuurlijk als politiecommissaris heb jij een salaris verdiend voor een rechtssysteem wat jij niet erkent. Dus je hebt valsheid in geschriften gepleegd. Je bent gewoon een grote oplichter. Je bent nooit in dienst geweest van het Koninkrijk der Nederlanden. Je hebt gewoon gedaan wat je zelf wil en dan ook nog eens een keer ja, tegen de wet ingeleefd. Ja, het is, het is bijna niet te begrijpen. Je denkt, hoe, hoe kan je nou toch in vredesnaam voorhangen zijn en, en dan zulke dingen doen... en dan word je opgepakt en dan zeg je, ja sorry, maar ik ken jullie helemaal niet. Ja, dat is een heel raar, maar ook rare kronkels zijn dat. Hele rare kronkels. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Nou, je hebt het antwoord, hè? Ja. <laughs> Zij misleiden en ze worden misleid. Dus dat zijn twee kenmerken. Ze doen het zelf, maar zelf worden ze ook misleid. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent... omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Nou, daar spreekt best wel een hele hoop zelfvertrouwen in, hè? hier van Paulus. En waarom? Waarom is Paulus nou zo vol zelfvertrouwen? Wie weet dat? Waarom spreekt Paulus? Want dit is een behoorlijk heftige taal wat hij zegt. Dit is niet zomaar iets. Maar hij zegt hier iets. Hij heeft wat van Yeshua geleerd. Juist. Hij heeft dus wat meegemaakt. Hij heeft het rechtstreeks uit de mond van Yeshua gehoord. Het bestaat niet dat er een andere autoriteit op kan staan. Die dus dat wat hij geleerd heeft onderuit kan schoffelen. Nou, zo hebben wij zelf ook dingen, ik heb het dan een paar keer, midden in de nacht gehad... dat je dan ineens een, uh, een openbaring krijgt, ik kan het niet anders noemen. Dat je het leest bent in de Bijbel en dan wordt ineens duidelijk van wat er eigenlijk staat. Dan maak je anemiek wakker en... Uh, maar goed, in ieder geval. Het bestaat niet dat er iemand anders kan komen en zeggen dat is niet waar. Daarvoor heeft het zo'n impact gehad in je leven. Je bent zo overtuigd, nee dit was echt jaren die je dat heeft duidelijk gemaakt... Daar ga je niet meer vanaf. Dus ik denk dat Paulus daarom zo enorm vol zelfvertrouwen is. En dat ook uitstraalt naar Timotheus. Moest luisteren, Timotheus. Wat ik vertel is waar. En zo staat ook geschreven. Dat heb ik jou geleerd. En daar kun je ook verzekerd van zijn. Er is geen twijfel over mogelijk. En, zegt hij. Ik weet. En dat heeft ook te maken met het voorgeslacht, Met zijn grootmoeder en zijn moeder. Je bent van jongs af... Opgevoed in de Heilige Schriften. En u van jongs af de Heilige Schriften kent. die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Met nadruk kunnen. Hè? Want iedereen, of heel veel mensen lezen in de Bijbel. dat wil niet zeggen dat ze dan ook, zeg maar. dat dat leidt tot zaligheid. Het kan leiden tot zaligheid. als je het serieus neemt. En het serieus nemen is door het geloof. dat in Messias Yeshua is. Nou, waarom staat er nou iedere keer Messias Yeshua? Hè? Dat komt eigenlijk omdat er dus iedere keer er staat, de ene keer staat er Jezus Christus en de andere keer staat er Christus Jezus. Dus op plekken waar Christus Jezus staat heb ik gezegd Messias Yeshua. En als er Jezus Christus stond heb ik Yeshua de Messias neergezet. Want Christus is gewoon de gezalfde. En Messias is ook gezalfd. En ik heb dan liever het Hebreeuwse woord als dat ik het Griekse woord Heel de schrift is door God ingegeven... en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen... te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Maar nou, toch eventjes een opmerking over heel de schrift. Daar wordt wat mee geschermd, hè? Heel de schrift. Maar toen Paulus dit opschreef... was er alleen maar de Tenach. Er bestond nog helemaal niets van het Nieuwe Testament... zoals dat genoemd wordt. En toch wordt dat steeds door God geleerde... ...en door theologen en dominissen misbruikt... ...heel de schrift is door God ingegeven. Dat zegt Paulus niet, hè? Paulus zegt regelmatig in zijn brieven... ...en ik vind, dat is mijn mening, zegt hij. Hij maakt een heel groot onderscheid... in als je wat zegt namens Yahweh of namens God... ...als dat dingen van hemzelf. En zijn de dingen die hij zelf geschreven heeft ingegeven door God? Ik denk het niet. En waarom niet omdat hij dingen geschreven heeft dat als hij nu de uitwerking even ziet, hij zou de haren uit zijn baard trekken. Daar ben ik echt van overtuigd. Als je ziet dat heel de toestand in de Rooms-Katholieke Kerk, omdat Paulus geschreven heeft dat het beter is om je te onthouden van het huwelijk. En je eigen rein te bewaren als je ziet wat dat voor een verwoestende werking heeft gehad in de hele wereld. Nou, Paulus zou verzekerd vinden. daar ben ik echt van overtuigd. Dat houdt niet verlet dat ze er een hele andere kant mee opgegaan zijn als Paulus bedoeld heeft, denk ik. Aan de andere kant, als Paulus zich gerealiseerd had dat de opdracht van Yahweh was om te vermenigvuldigen en de aarde te bewerken en de aarde te onderhouden, dan had hij nooit dat voorschrift kunnen geven. Want het ging rechtstreeks in tegen het gebod van Yahweh. Dus daarom zeg ik, van dat was niet door God ingegeven. Dat heeft hij zelf bedacht en opgeschreven helaas. Maar daarmee ging hij tegen Gods wil in. Want als iedereen gedaan had toen, wat Paulus zegt had, was de wereld opgehouden te bestaan. Althans, kwam mensen dan. En waarom heeft Paulus dat geschreven? Omdat Paulus dacht dat ook in zijn tijd Yeshua terug zou komen. Dus heel de schrift, gaat over de tenach, is door God ingegeven... en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid... ...opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn... ...tot elk goed werk volkomen toegerust. En wat is nou zo ontzettend frappant... ...dat het grootste gedeelte van de christenheid zegt... ...van het gedeelte waar Paulus het hier over heeft... ...over heel de schrift die door God ingegeven is... ...die hebben ze op de schroothoop gegooid. Want het Oude Testament is niet belangrijk. Het Nieuwe Testament, daar gaat het over. Dat gaat over de genade en daar staan wij in. En dat het gebaseerd is op heel de schrift die de God ingegeven is... daar hebben ze geen boodschap aan. Want hun denken hier zo dat het over... de Bijbel van kracht tot kracht gaat. En dat staat er niet. Maar als je het wel doet... als je eigenlijk wel realiseert... dat dit over de tenach gaat... dus de vijf boeken van Mozes... de psalmen, de profeten... en andere schriften... die bij de tenach horen... dan zegt hij... dat dat hetgene is... Wat nuttig is om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Wij hebben dus niet een volmaaktheid door het doen van het Nieuwe Testament, maar door het doen van het Oude Testament. Waarom? Omdat het Nieuwe Testament volledig gebaseerd is op het Oude. Je kunt het Nieuwe niet lezen zonder het Oude. Ik bezweer u, zegt hij ten tweede keer, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus... die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dus niet zomaar, maar hij bezweert hem. Predik het woord. Vol daarin, gelegen of ongelegen. En de meeste tijd is het ongelegen, want de mensen willen het niet horen. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht... Want, wat is nieuw, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. Is het zo? Heeft God dat zo gezegd? En voor zichzelf leraars zullen verzamelen over inkomstig hun eigen begeerte. En daar wordt gewoon aan voldaan. Wil je dat graag, jongen? Nou, dan krijg je dat tot te horen. Geen probleem. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren... en zich keren tot verzinsels. Ja. Nou, dat is verpant, zeg. Je zat er maar niet geloven dat het kan, hè? Elke zondag weer... kerken vol... komen om te luisteren... naar... verzinsels. Overeenkomstig... hun eigen begeerten. Want iedereen... zelfs een kind... die op een gegeven moment door tien geboden hoort, kan horen... Hey, ja, wij zegt, gedenk de Sabbatdag. En wat doen ze dan in de kerken? Althans, de referentorische kerken waar wij uitkomen. Die zeggen dan gewoon, ja, maar de Sabbat betekent gewoon zondag, dat woordje. En dat geloof je dan ook op een gegeven moment als kind zijn. Dan denk je, denkt, ja, oké, okay, de Sabbat, ja. Een raar woord. Wat betekent dat woord dan? Nou, dat is gewoon zondag. Ah, dat is, zondag, ja, is goed. Pas later kom je erachter. Ja, dat is helemaal niet uh, de zondag. Dat betekent dat woord helemaal niet. Maar u... Wees nuchter in alles, Leid verdrukkingen, doe het werk van de evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Hij verwacht eigenlijk van Timotheus dat hij trouw is. Dat is eigenlijk het woord. Dus doe het werk van de evangelist en doe het ook goed. Doe het met alles wat je in je hebt. Ik word immers als plenkoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Eigenlijk geeft hij een soortement, ja, hij geeft zijn dienstwerk eigenlijk door aan Timotheus. Hij zegt eigenlijk jongens luister, ik stop ermee. Voor mij is eigenlijk mijn leven voorbij. Neem jij het over en doe het goed en doe het getrouw. Zet je eigenlijk volledig in zoals ik me eigenlijk ook volledig ingezet heb. Want ik word geofferd, zo ziet hij dat. Ik heb de goede strijd gestreden. En dan zegt hij weer, met een vermelding, denk ik, naar de Olympische Spelen... ik heb de loop tot een einde gebracht. Hij heeft de wedloop uitgerend. En hij heeft het geloof behouden. Dus ondanks alles wat hem overkomen is... heeft hij dat gesterkt in het geloof en heeft hij dat behouden. Verder, en daarom zie je dus dat hij echt zeg maar, de winnaar was... verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid... Die de Heer, de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat vind ik dan zo mooi van deze wedloop. In de wereldse wedloop kan er maar eentje winnen. En de rest die erna komt, dat zijn tweede, derde, vierde, vijfde, noem maar op. Maar hier zo, iedereen die zijn verschijning hebben lief gehad, krijgt die kans. Dus er is geen eerste, tweede, derde of wat ook. Er zijn alleen maar eerste. Alleen maar eerstelingen. Dus wij zijn allemaal... Eerstelingen in het geloof. Dankzij Yeshua... Die de echte eersteling was. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen... Vraagt hij aan Timotheus. Want Demas heeft mij verlaten... Omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Ook dat hebben we meegemaakt. Mensen haken af... Mensen gaan de wereld weer in. En hij was vertrokken naar Thessalonica... Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Er staat niet bij dat Crescens en Titus ook... de tegenwoordige de wereld hebben liefgekregen. Dat staat er niet. Alleen Demas. Dus Demas heeft, ondanks dat hij al behoorlijk lang meegegaan is... met Paulus op de zendingsreizen... kun je gewoon lezen in die brieven... regelmatig komt die naam Demas terug... En toch op een gegeven moment heeft hij gezegd, uh, ik stop ermee, Ik doe niet meer mee, ik ga de wereld in. Onvoorstelbaar. Maar goed, dat zie je ook aan Judas. Drie jaar meegetrokken met de andere discipelen, met Yeshua. De beste onderwijzer die de wereld ooit gekend heeft. En na die drie jaar haakt hij af. Sterker nog, dan verraadt hij Yeshua. Alleen Lucas is bij mij... Nou, daar had ik in het begin over. Dat hij zegt op een gegeven moment dat iedereen hem verlaten heeft. Dat is niet helemaal waar. Lucas is dan bij hem. Haal markers op en breng hem met u mee. Moet je nagaan, hè? dat zijn dus al twee evangelisten. Ik heb hebt dus eigenlijk drie apostelen bij elkaar. Want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Dus hij heeft het nogal druk, Paulus. Hij is daar zo met Lucas. Nou, Lucas is dus ook een evangelist. Ik ken hem allemaal. Marcus was er ook eentje. Die moet erbij komen. Want hij is nodig in de ambtelijke bediening. Timotheus wordt gevraagd om mee te komen. Dus blijkbaar... heeft hij daar een enorme... grote gemeente opgebouwd... die het nodig acht... om zoveel mensen eigenlijk in te zetten. En dan zegt hij... Tigricus heb ik naar Evese gestuurd. Dat snap je nog niet helemaal, hè? Dan denk je, je hebt mensen nodig... Maar je stuurt toch mensen weg en je vraagt weer om anderen om weer te komen. Blijkbaar heeft Tychicus dus een bepaalde gave die nodig was in Efeze. Althans, ik denk zo dat Paulus daar op stuurt. Dat hij heel duidelijk gekeken heeft van wie is waar op de juiste plek. Breng wanneer u komt de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. Ik vind die volgorde, dat vind ik leuk hè. Vind ik dan, hè? een echt een beetje een christelijk iemand die zou zeggen van... Uh, ...breng eerst mijn Bijbel mee, hè? Want die vind je het belangrijkste, hè? De Bijbel, dat begin je mee, hè? Nee, zegt Paulus, de winter komt. Ik heb eerst mijn mantel nodig. Als ik mijn mantel niet heb, heb ik koud. Dus breng eerst die mantel mee. Oh ja, en vergeet ook niet nog die boeken en die perkamenten mee te nemen. Ik vind dat wat eerlijker dit, eigenlijk. Alexander de Kopersmit, begint ineens wel heel ergens anders over... ...heeft mij veel kwaad aangedaan... Ik weet niet of dit dezelfde is... als die zilversmid met die tempeltjes van, uh, van Diane. Dezelfde naam. Maar dat was een zilversmid En hier heeft hij het over een kopersmid En dit was natuurlijk in Rome. Dus ik weet niet of het over dezelfde persoon gaat. Maar goed. Mogen we hem vergelden naar zijn werken? Dat is wel mooi, hè? Hij veroordeelt hem niet. Hij geeft alleen maar aan dat die man heel veel kwaad heeft gedaan. En hem de schade heeft berokkend. Maar hij... Geef de wraak over aan Yahweh. Mogen Yahweh hem vergelden. Naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op je hoede. Dus let er wel op zegt hij. Ik heb er veel schade van ondervonden. Maar dat wil niet zeggen dat jij er ook schade moet van moet ondervinden. Je bent gewaarschuwd. Hè? Een gewaarschuwd man is verteld voor, voor twee. Want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Dus er was ook nog een welbespraakt iemand. Nou dat was die Alexander zilversmid ook. Hè? Want die had op een gegeven moment heel de volksvertegenwoordiging had hij bij elkaar en maakte een enorm oproer. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, Terwijl Lucas was er wel bij. Maar bijbaar heeft Lucas hem niet bijgestaan. Ze hebben hem alle verlaten. Ook dat is bekend, hè? Yeshua werd ook verlaten door iedereen. Iedereen vluchtte, zelfs Petrus, die een hele grote mond had van... als ik erbij ben, dan zal u nooit zoiets overkomen want daar zal ik wel voor zorgen... was niet aanwezig. Mogen het hun niet toegerekend worden? Ook dat weer een gebed... voor degene die hem verlaten hebben. Dit was belangrijk, hè? Ja, hij heeft mij bijgestaan. Wie had hij nog verder nodig, zou je zeggen? En heeft mij kracht gegeven... opdat door mij de prediking volbracht zou worden... dus hij is zelfs in staat gesteld... om in de rechtszaak... in de rechtszaal een prediking te doen en alle heidenen hebben die gehoord. Nou, dat is opmerkelijk hè? Geweldig dat dat kan. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En dat is dus voor mij eigenlijk de reden om te geloven dat hij dus in Rome zat. Want in Rome werden die rechtszaken ge gepleegd. En in Rome werden ook de christenen voor de leeuwen gegooid, hè? Dat is wel bekend. En als hij zegt hij is uit de muil van de leeuw verlost... dan geloof ik echt dat hij dus vrijgesproken is... en dat hij dus niet in de arena moest om voor de leeuw gegooid te worden. Maar dit is belangrijk. Yahweh heeft hem bijgestaan en heeft hem kracht gegeven... zodat hij kon preken in de rechtszaal. Yahweh zal mij bevrijden van alle boze opzet... en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk... En je denkt echt dat hij denkt dat het al heel snel aanbreekt ook. Hè? Dat zegt hij regelmatig in zijn brieven. Dat hij dat verwacht ook. Die verwachting was natuurlijk ook bij de discipelen zo heel erg groot. Jawe zal mij bevrijden van alle boze opzet. En mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zei de heerlijkheid. Dus Jawe zei de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen zegt hij. Groet Prisca en Aquila. Het zijn degenen die dus ook mensen onderwezen hebben en het huis van Onisiphorus. Erastus is in Corinthe gebleven en Trofimus heb ik in Mileten ziek achtergelaten. Dat is eigenlijk wel geweldig hè? dat hij houdt hem helemaal op de hoogte wat er gebeurd is met zijn medewerkers. Beijver u om voor de winter te komen. Nou, dat is logisch, hè? want hij heeft de jas nodig. Het heeft natuurlijk weinig zin om met de jas te komen na de winter. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. De Heere Jeshua de Messias, zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen. Amen.